Jobberhoot met het NOA Journal. De boeliek kwamen 22 mensen om het leven. Volgens Thaïse Media gaat het om een man met een Turks paspoort, die voldoet aan het signalement dat de politie heeft verspreid. Bij zijn aanhouding had hij materialen bij zich waarmee een bom kan worden gemaakt. De politie gaat ervan uit dat de dader waarschijnlijk niet alleen heeft gehandeld, maar er zijn tot dusver geen andere verdachten aangehouden. Drie journalisten van Al Jazeera zijn in Egypte veroordeeld tot drie jaar cel. Volgens de rechter hebben ze de veiligheid van het land in gevaar gebracht... door onjuiste informatie te verspreiden. Mensenrechtenorganisaties spreken van een politiek proces. De journalisten zouden vooral zijn veroordeeld... omdat ze een platform hadden geboden aan de moslimbroederschap... die oppositie voert tegen het Egyptische bewind. Een van de drie journalisten, de Australiër Peter Grest... werd bij verstek veroordeeld. Hij is al eerder het land uitgezet. Een man van 58 uit Friesland is vannacht overleden aan de verwondingen die hij opliep bij een mishandeling. Hij werd donderdagnacht in elkaar geslagen in een café in Harlingen. De man werd met ernstige verwondingen aan zijn hoofd naar het ziekenhuis gebracht en is daar overleden. De politie heeft in verband met deze zaak een man van 35 uit Harlingen aangehouden. Alle Nederlanders op de WK Judo in Kazachstan zijn uitgeschakeld. Henk Grol ging in zijn eerste wedstrijd vanmorgen al onderuit tegen de Japaner Haga. Die gooide Grol hard op zijn rug. Michael Korrel sneuvelde in dezelfde gewichtsklasse als Grol in de achtste finales. Hij werd uitgeschakeld door een Belg. Ook Roy Meijer ligt eruit. Hij verloor zijn eerste partij. En dan het weer, zonnig, alleen in het noordwesten en noorden nog wat bewolking. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Vanavond en vannacht trekken stevige buien vanuit het zuidwesten over het land. Morgen geregeld zon, alleen in het westen en noorden nog wolken en kans op een enkele bui. Het is morgen drukkend warm, met temperatuur uiteenlopend van 24 tot 32 graden. In de avond kans op flinke buien met mogelijk onweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Muiden 3 kilometer... Er staat een kapotte auto op de rechte rijstrook. Tussen Eemnes en Hoevelaken 13 kilometer door werkzaamheden. A7 Zaandam-Horen voor Avanhoorn 8 kilometer door werkzaamheden. En op de A29 richting Bergen-op-Zoom vanuit Rotterdam... voor knop het Hellegadsplein 4 kilometer. Tot zover de verkeers...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 Sin esta manera no tiene la culpa, caballo de la tabana, porque muy despreciado, por eso no te perdón dolar, ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa, amor de comprensa, amor del de pasado, ven me Don't Wat een heerlijke klanken mensen. Dan word je helemaal vrolijk van je waantje gewoon in Spanje. Want ja, u, u weet waarschijnlijk niet waar vandaan u mijn stem hoort. Maar ik zit heerlijk aan het Zandvoortse strand tussen paviljoen 18 en 19. En ik kijk recht op de protestpaal. En dan met die heerlijke Spaanse klanken. Nou, ik, uh, ik blijf hier zitten vandaag. Dat kan ik je wel vertellen. Goedemiddag luisteraars. Dit is Zandvoortlunch op een hele bijzondere dag. Zaterdag. We hebben het eens één keer ook op een zondag gedaan. Dat was ontzettend gezellig. En uh, omdat nu de actie gaande is. Tegen de 700 windmolens van 200 meter hoog... die op uh, zo'n 18 kilometer uit de kust geplaatst zullen gaan worden... door minister Kamp... Uh, hebben wij uh, gemeend om hier ook aanwezig te moeten zijn... en onze stem ook te laten horen en de actie te ondersteunen. Want het moet gewoon niet gebeuren. Daar zijn we het allemaal over eens. Uh, we gaan er denk ik een leuk programma van maken. Ik ben alleen... Uh, maar ja, dat zal gewoon wel goed komen. Misschien een beetje saai alleen die stem van mij en geen interactie. Maar ik ga er wat van maken. Ik uh, kijk even naar de techneut en ga hem vragen om een gezellig muziekje op te zetten. En dan hoort u mij straks weer verder. Uh. lo que siento. Dat was Clora, Gloria Estefan met Oye Mi Canto. Heerlijk nummertje. Ik zit hier met deze mooie klanken op het strand. Tussen Strandpaviljoen 18 en 19. Ik wens u een hele smakelijke maaltijd natuurlijk, want we zijn nu bezig met Zandvoort Lunch Special in het weekend. U merkt het al, Zandvoort Lunch is niet zomaar meer alleen nog maar door de week, maar zo af en toe ook is in het weekend op een buitenlocatie. En vandaag is dat bij onze beroemde paal die daar staat in actie tegen de komst van de 700 windmolens. En uh, op die paal nemen om de 6 uur 40 protesteerders die gaan om de 6 uur bij Tourbeurt op het pla platform plaatsnemen. En daarmee willen ze aandacht vragen voor het probleem van de windmolens te dicht op de kust. En mensen proberen aan te zetten tot het zetten van een handtekening. Uh, het doel is om tussen de 50.000 en 100.000 handtekeningen te verzamelen, en die kunnen dan aan de eerste en de tweede kamer worden aangeboden. De Leus verzet windmolens geeft de vraag aan minister Kamp aan, die over de plaatsing van de windmolens gaat. De actievoerders zijn niet per se tegen groene energie die opgewekt wordt door de windmolens, maar zij vragen de minister om de molens verder weg te zetten, bijvoorbeeld bij IJmuiden-Ver, waardoor de horizon gevrijwaard kan blijven van verdere bouwvlak voor de kust. En volgens de actievoerders zou dit ten koste gaan van de economie in de kust plaatsen. ZFM houdt u hier in Zandvoort, vanuit Zandvoort, natuurlijk op de hoogte. En de uitzendingen worden dus live verzorgd vanaf de locatie van het strand. En er zijn ook drie ZFM-medewerkers die op het platform op de paal gaan plaatsnemen binnenkort. Dat uh, als u wilt komen om langs te komen om ze aan te moedigen natuurlijk heel graag. En meteen een handtekening zetten natuurlijk. Uh, maandag 31 augustus neemt Willem Boer plaats van 6 uur s'avonds tot 12 uur s'nachts. Donderdag 3 september begint uh, CFM. Op 12 uur gaat Jonas Parsen van CFM, hij is van de techniekafdeling... 12 uur s middags gaat hij zitten tot 6 uur s middags. En het ondergetekende Dolly Tempierik gaat hem aflossen vanaf 6 uur s avonds tot 12 uur s nachts. Komt u allemaal tegen die tijd daar naartoe om onze medewerkers aan te moedigen om de handtekeningen te zetten. En uiteraard mag u nu ook even langskomen om eens te zien hoe dat gaat, hè, dat radiomaken. Want het is ook leuk om te kijken en niet alleen te luisteren. En leuker nog. De mensen van de, de actievoerders met de handtekeningenlijsten staan ook met smart op u te wachten. Ik kijk naar onze technische meneer en die gaat een gezellig nummer weer opzetten. Ik geloof iets van reggae.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 Ja, Lieve luisteraars, een heerlijk Spaans nummer weer. Onze techniker heeft er zin in, want hij kiest de plaatjes uit vandaag, hè, Martijn. <laughs> Martijn staat helemaal te zwingen in zijn hoekje achter de installatie. Hij heeft het zo naar zijn zin. Nou ja, waarom zou je het ook niet naar je zin hebben? Je staat op de mooiste plek van Nederland. Heerlijk, aan de kust staan we vandaag bij Strandtent 18 Talassa en Strandtent 19 Ahoy. We staan hier lekker bij de kindertjes, bij de speeltuin. En... Uh, we gaan er gewoon een leuke Zandvoort-lunch van maken. Een zaterdagse Zandvoort-lunch. Hoe apart is dat? Morgen hebben we ook Zandvoort-lunch hier vandaan. Tussen 12 en 2. Maar dan met collega's Ruud Jansen en zijn vrouw Angela Jansen de Koning. Kijk, daar moest ik heel even bij nadenken. Want je bent zo gewend om Angela de Koning te zeggen. En uh, sinds kort is het Angela Jansen. Goed... Uh... Ik kijk even naar Martijn. Heb je nog een leuk nummer voor me uitgezocht? Tuurlijk. Welke gaat het worden? Een uh, verrassing. Een verrassing. Oké, okay, nou, verrassing allemaal. En eet smakelijk verder. Ja, de Casey and the Sunshine Band, weet u nog? Heel lang geleden. Och, wat was dat toch een mooie band. En uh, dit keer hebben we het nummer Give It Up van ze gedraaid. En uh, het is zo mooi om hier te zitten. Ik zou zeggen, mensen, als je straks je broodje op hebt... kom even naar het strand toe. En kom even aanmoedigen bij de paal... waar nu een uh, meneer staat uit Noordwijk. De wethouder van de gemeente Noordwijk staat op het uh, platform... Van de Paal. Pieter-Jan van de wethouder, de wethouder van de gemeente Noordwijk dus. Kom allemaal naar het strand. En uh, ik geloof dat bij alle strandtenten wel intekenlijsten liggen. Maar uh, zet uw handtekening. En kom even de gemeente wethouder aanmoedigen. Uh, we gaan nu even verder met de nummer. No tengo dinero. Nou dat klopt helemaal. Van Ricciera. Dinero was dat. Daar heb ik dus even niets aan toe te voegen. Uh, we gaan nu door met, zoals u gewend bent, uh, van de formule van Sandvoort luncht. Met het regionale nieuws. Alleen hebben we geen jingle bij ons. Dus ja, ik kan hem zelf wel nagaan zitten doen, maar daar zit niemand op te wachten. Dus ik ga gewoon beginnen met het regionale nieuws van 29 augustus 2015. Het aantal bewoners dat zelf aan de bel trekt bij buurtbemiddeling is de afgelopen jaren flink toegenomen. In 2007 kwam 23% van de aanmeldingen direct van bewoners zelf. In 2014 is het aantal zelfmelders landelijk gestegen naar 45%. Bewoners zoeken kennelijk zelfstandig naar een oplossing voor de burenoverlast zonder zich direct als vanzelfsprekend te wenden tot instanties als de politie. In 2014 verwees de politie minder bewoners met een burenconflict door naar een buurtbemiddeling. Vorig jaar kregen de buurtbemiddelingsorganisaties in totaal 12.000 meldingen van burenoverlast binnen. Daarvan bleek 90% geschikt voor een bemiddelingstraject. Landelijk werd in 2014 gemiddeld 68% van de zaken opgelost. De kans op een oplossing is het grootst als buurtbemiddeling in een zo vroeg mogelijk stadium van de woonoverlast wordt ingezet. Dan kunnen buren vaak nog een normaal gesprek met elkaar voeren. Even mijn bladzijde omslaan. Ten opzichte van vorig jaar daalde het aantal ontvangers... van een WW-uitkering in de regio Kennemerland met 925 mensen. Daarvan vonden er 371 een nieuwe baan. Dat blijkt uit cijfers van het UWV die gedeeld zijn met Local Focus... Van de 925 waren er 303 mensen waarvan de werkeloosheidsuitkering werd beëindigd... omdat de maximale duur van de uitkering, welke 38 maanden bedraagt, bereikt was. Van de overige 251 mensen die in Kennermeland een WW-uitkering kregen... Is, bekend waarom die, is niet bekend waarom die is stopgezet. Mogelijk hebben zij de pensioenleeftijd bereikt of zitten ze nu in de ziektewet. Op de Herenweg in Heemstede heeft vrijdagmiddag om kwart over vier een ernstig ongeval plaatsgevonden. Een auto werd in de flank gerampt bij een aanrijding met een vrachtwagen en kwam terecht op zijn zij. De personenwagen reed vanaf de Prinselaan de Herenweg op, maar, kwam, maar verleende daarbij geen voorrang aan een vrachtwagen. De chauffeur daarvan verminderde al vaart, maar een botsing was onvermijdelijk. Door de klap belandde de auto dus op zijn zijkant. En bij de aanrijding is een automobilist op zijn leeftijd zwaar gewond geraakt. Hij is ter plekke behandeld en daarna met spoed vervoerd naar het vuurziekenhuis. Een traumahelikopter kwam ter plaatse om te assisteren bij het ongeluk. De herenweg was vanaf de Zwarteweg tijdelijk afgesloten voor verkeer. En veel automobilisten vervoeien deze onoverzichtelijke kruising vanaf de Prinsenlaan... waarbij zowel het verkeer van het fietspad als mede de drukke herenweg in oogenschouw moet worden genomen. Heb jij misschien afgelopen mei een lot gekocht bij de ACO in Schalkwijk? Dan wordt dit misschien jouw lucky day... De lotto is namelijk dringend op zoek naar de kansspeler... die zijn of haar eerlijk verdiende 20.000 euro nog niet heeft opgehaald. Samen met vier andere winnaars deelt de vermoedelijke Haarlemse speler 100.000 euro. Het lot waarmee die winst tijdens de trekking van 9 mei werd behaald... had de volgende cijfers. 10, 17, 26, 37, 42, 44... En de jackpot was blauw. Is dit herkenbaar? Neem dan zo snel mogelijk contact op met Lotto. Na een jaar komen de prijzen namelijk te vervallen. Racefans kunnen weer het echte Zandvoortse Grand Prix gevoel beleven. Naast races van historische pre-66 Grand Prix cars... wordt het publiek getrakteerd op races van de Grand Prix Masters... met F Formule 1 auto's in originele staat, sportcars en historische GT's. En uh, vanavond om uh, 7 uur is er ook weer de Grand Prix Parade door het centrum van uh, Zandvoort. En om half elf een prachtig mooi vuurwerk... vanaf het Zandvoortse strand ter hoogte van het Badhuisplein. En dan gaan we nu over naar het weerbericht. Er zijn flinke perioden met zon en het blijft droog. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden tot zuidwesten... en de temperatuur loopt op naar waarde omstreeks de 22 graden. Vanavond neemt de bewolking toe... en de komende nacht komt het tot regen met kans op onweer. De wind gaat zwak tot matig uit het oosten waaien... en de temperatuur daalt naar 16 graden. Morgen, zondag, starten we de dag met regen en onweer... maar geleidelijk wordt het droog en schijnt geregeld de zon... De wind waait zwak uit uiteenlopende richtingen en de temperatuur loopt op naar een zomerse warme 25 tot 26 graden. Voor het gevoel zal het erg warm, klam en broeierig zijn vanwege een zeer hoge luchtvochtigheid. Zondagavond neemt de bewolking weer toe en later op de avond en in de nacht na maandag komt het tot regen en onweer. De zwakke veranderlijke wind gaat uit het noorden tot noordoosten waaien en is zwak tot matig van kracht en de temperatuur gaat dalen naar 17 graden. Tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. We gaan weer een gezellig muziekje opzetten. de uur van de dag denk ik steeds aan jouw lach, alleen jij maakt me blij. Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij. Zeg me wat ik moet doen, want ik wacht op die zoen. Kom vanavond bij mij.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 Meestalig veel koffie in Brazilië. Gaat dat nou ook hier op het strand, Holly? Worden we straks helemaal overspoeld door dat bruine vocht. Neb, ik ga wel eens kijken of we straks hier ook een kopje koffie kunnen scoren. Heb jij ja. geen trek in koffie? Ja, dat lijkt me wat. Ja, ja, natuurlijk heb ik trek in koffie. Ja, Daar eerlijk. ben ik voor gekomen eigenlijk. Oh, kijk eens aan. <laughs> ik ben dat je voor mij kwam. Nou, helemaal ook. Ja, uh, allereerst, luisteraars. Uh, ja, ik, uh, ik zou hier al om 12 uur geweest zijn. Maar uh, de Donderduiv is het gewoon vergeten. Maar goed, ik ben. De, ik, ben de, oh, oh. ik had je niet verraden. Ja, hoor. Er is, er is een, beetje, een beetje storing op de zender. Maar goed. Ja, dat... ja onze technieke Martijn is bezig om dat te verhelpen. Oké, dus. oké. Okay, okay, okay. Oh, kijk, daar hebben we koffie. Dan K is de Kijs. koffie. <laughs> ja. hey, hey Do Dolly, ja. wat is er gebeurd zo het, het eerste uur? Het eerste uur nog niet heel erg veel. Mm -hmm. Ik heb even net het uh, regionale nieuws uh, voorgelezen. Ja. En ik heb de luisteraars uitgelegd uh, waarom we deze speciale Zandvoort lunch hebben. Ja. En, uh, he, want normaal is het dus van maandag tot en met vrijdag op de zogenaamde werkdagen. Toen, ja. ja, Zaterdag en zondag is tegenwoordig ook gewoon een werkdag toch? Ja. Maar in en in lunchen dit geval, de mensen uh, ook natuurlijk gewoon. En een lunch, die iedereen, en de lunch. Ook iedereen. Ja, Eet dus smakelijk, natuurlijk. We jongens. proberen ja. toch eigenlijk zoveel mogelijk lunchprogramma's aan te bieden. En dat gewoon ja. vandaag. Ja. Omdat we natuurlijk aanwezig zijn ja. bij de actie uh, tegen de windmolenparken die hier vlak op de kust moeten gaan verrijzen. Ja. En uh, er, nu is uh, uh, Huig Molenaar een hele ludieke actie gestart. Die heeft een hele grote paal laten maken. Die heeft hij in een zee gezet. Ja. En uh, er zit een platform op die paal. Ik, we kijken er hier zo recht tegenaan. Het is zo'n mooi, machtig mooi gezicht. Ik heb hem al gezien, ja. Ja, er is een platform. En er staan allemaal cijfers op. Van uh, 10 tot en met 100. En wat is nou de bedoeling? De bedoeling is dat er 50 tot 100.000 handtekeningen worden opgehaald. En wat is, stand en, al? Ieder... Wat is de huidige stand al? Weet nou, je dat weet ik nog Ik las gisteren iets op Facebook van 17.000 al of zo. Dus, Kijk. Want iedere 10.000 ja. uh, 10 handtekeningen gaat het platform een uh, meter omhoog. Kijk. Dus uh, ja, de mensen die wat later op het platform gaan zitten... Het zijn 40 personen die hebben zich aangemeld om daar 6 uur lang te gaan zitten. Ja. Iedere 6 uur uh, wordt iemand weer uh, afgelost door de volgende. En Nu hebben we Pieter-Jan Barrenhoor zitten. Dat is een wethouder van de gemeente Noordwijk. Mm -hmm. En die gaat straks... Uh, afgelost worden door Ron Gijzen, van Local Chef Zandvoort. Okay. Dat is geloof ik een restaurantje. Hey, nou is het hartstikke mooi weer, dus voor ja. de mensen die er nu moeten zitten, er valt het allemaal wel mee. Bovendien een hoop gezelligheid op strand, dus er valt genoeg te zien ook en zo. Ja. Maar de afgelopen dagen, ja, was het een stuk minder met het weer, zelfs onweer en regen en zo. Ja, ja. Hoe is dat gegaan? Nou, met onweer uh, is er afgesproken om uh, echt het platform te verlaten. Mm -hmm. Maar uh, ja, Huig Molenaar, die heeft het echt voor zijn kiezen gehad. Die heeft echt ontberingen moeten doorstaan. Ja. Want die zat in de hagel. En, uh, en de In de allemaal. narigheid. En de storm. En uh, kijk, nu is er een klein zeiltje op het platform uh, waar je een beetje kan schuilen. Maar dat mm -hmm. was toen ook niet. Dus die arme man heeft zes uur doorgebracht. Maar ja, hij zegt, we moeten ook een beetje lijden om, uh, <lacht> om, om deze actie te doorstaan. En dan kunnen de mensen ook zien wat we er allemaal voor over hebben. Om te voorkomen dat die 200 meter hoge windmolens hier zo vlak op de kust komen te staan. Ja. En het gaat er 700 worden. Ja. Je moet er toch ja. niet aan denken. Hé, hey, maar hoe ver is het er nou al over beslist eigenlijk? Want dit is een protestactie, zeg maar. Ja. Uh, maar, maar heeft het überhaupt nog zin, vraag ik me dan ja, af. Ja, het heeft zin, want uh, het, het, uh, dit hele debat gaat uh, in september pas behandeld worden. Ja. En uh, voor die tijd willen dus de actievoerders 50 tot 100.000 handtekeningen aanleveren. Uh, en dan, en Kijk, dan moet de het op de agenda, kie... hè? Dan moet het op de agenda van de dan Tweede Kamer. Dan moet het op de agenda. Kijk, en dan zijn we er. Of tenminste, dan zijn we er. Dan, dan wordt het bespreekbaar. Want vooralsnog is er weinig bespreekbaar. Mm -hmm. uh, voorheen, voordat dit uh, ons te wachten stond... was er sprake van dat er een park zou verrijzen op 5,4 kilometer. Ja. Nou, onder de bezielende leiding van Albert Korper en Belinda Geurensson... is dat voorkomen. Dat, dat is geschrapt, dat plan. En uh, ja... Albert Korper en Belinda Geuransson... en nu mede met Huig Molenaar... en allerlei andere uh, organisaties uit kustgemeentes... die zich hebben aangesloten. Uh, uh, wethouders, burgemeesters. Die zijn zich allemaal gaan scharen. Die zijn allemaal samen nu aan het knokken... tegen ook dit slechte plan, dat windpark. Ja. Dus en ik wil is... eigenlijk ook alle mensen oproepen... jongens, kom vandaag naar het strand... Kom tot en met 6 september naar het strand. Ondersteun die mensen die nou op dat platform staan... om de aandacht te krijgen en om op te roepen... tot het zetten van handtekeningen. Ja. Doe het, want we hebben inspraak. Maak gebruik van dat recht. Laat het niet verlopen dat we achteraf moeten zeggen van... ja, de kustdorpen zijn niks meer. Hé, hey, maar Dolly, want ja. uh, straks is het dus... stel je voor dat we, we halen die 50.000, daar ja. ga ik vanuit ruim. Ja. Dan moet, komt er een discussie in de Tweede Kamer. Maar, maar wie voert dan het woord namens de, de, de mensen die nou zeg maar protest voeren. Nou, zover weet ik het allemaal niet. Nee, al, wordt, want het wordt, moet, kijk. Uh, oh, of er wordt nu. gewoon een petitie ingediend en er wordt gemotiveerd natuurlijk waarom uh, wij dat hier niet willen. Ja, ja. En er wordt natuurlijk een alternatief ook bedacht. Hè? Ja, zeker. En er is een heel goed alternatief. Alleen ja. dat kost wat extra geld om het aan te leggen. Omdat je wat meer kabel hebt. Ik heb daar hebt. mijn potten beneden liggen. Kijk of, er, ja. <laughs> kijk, kijk of er wat in zit. <laughs> ja, er, moet, er moet van alles gebeuren. Circus Rens moet, moet gered worden. Want die die, die hebben vier ton belastingsschuld en dat circus die, ja, dreigt te verdwijnen. Dat is lastig. Daar wordt crowdfunding voor, voor, voor, voor georganiseerd. Ja, dat is crowdfunding. Maar ja, ja, we zijn nu met de met, met, uh, met, met paal zitten bezig. bezig ik, ik kijk eens ja. die kant op. Ja, De wethouder zit er nog. Uh, helemaal... Ja, die zit daar op zijn stoeltje ja. Ja, te wachten tot zijn tijd om is. <laughs> nou, dat is en, niet te open uh, voor hem. <laughs> nee, maar het, het, het, het mooie alternatief is dus. IMUI uh, De Ver. Daar ja. heeft niemand last van. Niemand ziet dat. En er is nog plek zat. Kijk. Alleen er moet dan meer bekabeling komen. Nou, weet je wat dat gaat Uiteindelijk gaat kosten aan alle Nederlandse inwoners om dat daar te krijgen. Per, per 70, je? 70 cent per, per uh, inwoner per jaar. Ja. Nou, nou, dat dat is, is wat het extra gaat kosten. Dat is een uh, bedrag waar je eigenlijk om moet lachen, hè? toch? Eigenlijk wel. Eigenlijk ja, ja geen ja, niet. Die zal er misschien inderdaad echt uh, vier keer uh, naar moeten kijken voordat hij het uit kan geven. Ja. Maar over het algemeen denk ik, ja, daar moet je niet uh, dit plan voor door laten nee. gaan. Nou, zie ik er buiten zie ik een uh, lieve vrijwilliger staan met een, uh, met met een handtekeningenlijst. Een handtekeningenlijst. Ja. Hoeveel, van, hoeveel van die uh, uh, dames of heren lopen hier rond met, met zo'n handtekeningenlijst? Ik heb geen idee hoeveel er zijn. Weet u dat? Hoeveel. Uh, er zijn op dit moment denk ik tien handtekeningen verzamelaars bezig. Tien? Oké. Okay. Dat denk ik wel, ja. Dat is, dat en uh, heel veel winkeliers hebben de afgelopen twee dagen handtekeningenlijsten uh, ja. gekregen. Maar ze bellen ons ook om te vragen of ze ze mogen hebben. Oké. Okay. Ik werd vandaag ook weer gebeld door... Uh, uh, wat is het? Fit... Uh, Fitnessschool, die wilde ook weer handtekeningen okay. hebben. De fysiotherapie wilde hebben. Hey, maar dus ook, het uh, kan ook via internet. Hè? Je kunt de petitie via internet tekenen. Ja, dat tekenen, is heel toch? belangrijk. Ja. Op uh, Ja. Dan kun je de link vinden naar de petitie. En het is heel belangrijk, want we gaan straks even tellen, de tussenstand opmaken. Die ja. komen we hier natuurlijk. Okay. Maar had ik, het goed, dat, had ik het goed dat er gisteren zo'n 17.000 waren? een stukje omhoog, hè? Ja. Had ik het goed dat de gisteren 17.000 zijn? Misschien kom ik er straks even bij je op terug, als okay. ik het zeker weet. Okay, okay. Maar we gaan, ik weet, ja. één ding weet ik wel zeker, we gaan ja. zo meteen een stukje omhoog. Nou, kijk. Oeh. Nou, luisteraars, uh, uh, we gaan gewoon uh, nog eventjes genieten van een, uh, een stukje muziek. En dan komen we straks weer bij het, je toe. Dankjewel. Beste. Oh, hi, ik ben Dolly dus. Oh, dus ja, jij bent op SD Ja. Oh, ja. Go, go, go, go.